islamitische staat heeft aanvallen uitgevoerd op Kirkuk in het noorden van Irak. Strijders hebben overheidsgebouwen, een politiebureau en een elektriciteitscentrale aangevallen. Daarbij zijn elf doden gevallen. De aanval van IS is mogelijk een wraakactie op het Iraakse leger... dat samen met Koerdische strijders de stad Mosul probeert te heroveren op IS. Voor het eerst is in die strijd een Amerikaanse militair omgekomen toen hij op een bermbom reed. Het is onbekend hoeveel doden er in totaal zijn gevallen in de strijd om Mosul.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 De druk op de Waalse regering om een handtekening te zetten onder het CETA-verdrag wordt steeds groter. Het parlement heeft de hele nacht vergaderd over het handelsverdrag tussen Canada en Europa. De Walen zijn daartegen omdat ze bang zijn voor concurrentie uit Canada, vooral voor de boeren. Als de Walen geen handtekening zetten, gaat het hele verdrag niet door. Het lijkt erop dat Bob Dylan echt niets moet hebben... van de Nobelprijs voor Literatuur die hij vorige week kreeg. Dagenlang hoorde het Nobelcomité niets van de zanger. Gisteren verscheen op zijn website ineens de tekst... winnaar van de Nobelprijs voor Literatuur. Maar vandaag is die tekst weer verdwenen. Of Dylan daarmee wil zeggen dat hij de prijs weigert, is niet bekend. Het weer, de mist verdwijnt, vanuit Noorden komen er buien door 10 tot 13 graden. In het weekend is het rustig, met ochtends kans op hardnekken gemist... en middagzon. het wordt een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Hoka van de ANWB. De files in de Randstad staan onder meer op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Klopend Watergaasmeer en Muiden 4 kilometer. En richting Amsterdam staat 8 kilometer tussen Stroe en kloopend Hoevelaken. Op de A2 Den Bosch in de richting Utrecht. Daar staat door een ongeluk bij de afweert Geldermalsen 5 kilometer. Daar zijn drie rijstoken dicht. Op de A12 in de richting Den Haag 3 kilometer tussen Rewijk en Gouda. Op de A27 vanuit Utrecht in de richting Breda. daar staat voor de Merwedebrecht bij Gorkum 4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 Dagelijks live bij ZFM's tussen 12 en 2 uur. Nou, dat klinkt uh, wel vertrouwd, hè, dit? Dit klinkt heel vertrouwd. Heel vertrouwd. Goedemiddag, Soforts. En welkom bij Sofort Lunst. Ja, vandaag een uh, ander team dan uh, normaal gesproken. Goedemiddag, Albert Jan En goedemiddag, luisteraars. Uh, goedemiddag, luisteraars en kijkers, niet te vergeten. En Rob, ja, uh, hoe, hoe kan het zo, hè? Ja, geweldig, geweldig hè? op de vrijdag. Ja, het is uh, herfstvakantie, dus een extra lunch. Helemaal Hele goed. goed. Nou, we gaan heerlijk, uh, uh, terwijl u lekker een broodje of een eitje zit te tikken... gaan wij uh, CFM Lunch voor u regelen. Nou, wat gaan we vanmiddag allemaal doen, uh, Albert-Jan? Nou, uiteraard. ja, We moeten ons wel een beetje aan het format ja, houden. Ja, ja ja, er, ja, ja. Anders wordt de baas kwaad. Ja, kijk uit hoor. Dus uh, straks, uh, zo, zo rond de klok van uh, 20 over 12 uh, hebben we natuurlijk de 3 in 1. En uh, die is vandaag uh, geheel gevuld met Bob Dylan. Want hij heeft uh, de Nobelprijs voor de vrede gewonnen. Uh, voor, de, voor de literatuur gewonnen, of gekregen. En nou is de vraag... Ja, Wil ik hem haal, hebben? Haalt hij hem op of haalt hij hem niet? Yeah, op? Ja, ik heb geen idee. Maar goed, de 3-1, Bob Dylan. Half 1 hebben we natuurlijk het Zandvoorts nieuws in het kort. En uiteraard het weerbericht. Niet alleen het weerbericht van vandaag, maar ook voor het komend weekend. En ik kan u vast verklappen: dat ziet er goed uit. Om tien over half 1 hebben we natuurlijk tijd voor het liedje van de Sidekick. En na het nieuws van 1 uur, uiteraard de conferentie. En er staat er één voor u klaar om 5 over 1. En uh, ja, het is wel een beetje brutale teksten... maar hij is echt uh, de moeite waard. Is hij nee. van Joep? Hij is van Joep. Joep van het Hek gaat op vakantie. Half twee natuurlijk nog wederom Zandvoortnieuws. in het kort... met het weerbericht. En dan uh, gevolgd door uh, het tweede liedje van de sidekick. Nou, daar hebben we samen even een voor gevonden. Maar dat is een heugelijk feit wat we te vieren hebben. En wie weet hebben we nog even tijd voor de evenementenagenda... voor dit weekend. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om de komende twee uur... te blijven luisteren naar ZFM Lunch... live vanaf de Tolweg 10a... Verzorgd door uw enige echte lokale zender. Wij hebben er zin in. Heb je al zin in een broodje? Ik heb wel. Ik heb al ik heb een broodje gehad. Ja, lekker hè. He? Heerlijk. heerlijk broodje. <laughs> We zijn er klaar voor. Tussen 12 en 2. Zandvoort lunch. Zandvoort een hele middag En nou, de radio lekker aan hè. Want er komt nog heel veel goede muziek aan. Waaronder deze. Hier is Jim Croats. A puzzle with a couple of pieces yeah. gone. Nou, we mogen het helemaal draaien op CFM, hè? De heerlijke gouden oude muziek. Want het is tijd voor Zandvoort Lundst. Jordan Jim Croats. en de Bad Bad Leroy Brown. Ja, zodat we gaan doen, hè? De 3 in 1 van Bob Dylan. En wil hij die literatuurprijs, die Nobelprijs voor de literatuur, wil hij die nou wel of wil hij die nou niet? Ja, het is een beetje onduidelijk. Hij heeft het in ieder geval weer van zijn website verwijderd. Dat hij hem gewoon uit. Dus. Ja, je houdt me wel in de gaten, hè, Albert-Jan. Welke platen ik uh, ga draaien en uh, ga je uitzoeken voor dit programma? Ja, Jij ja, wist het al, hè, dat deze zou komen. Ja, je gisteren, ja, dan gisteren even toegevoegd, hè. Ja, klopt. klopt, je klopt. Kreeg je daar een melding van? Je kreeg daar een melding van. Oké, oké. Jorden, James Brown en Living in America. Zo voor List, Een hele goede middag. Ja, even een ander team, want het is een speciale editie vandaag, speciaal voor de herfstvakantie. En wat er allemaal in de herfstvakantie gaat gebeuren, dat hoor je straks verder ook, ook nog in de evenementagenda voor dit weekend. En na deze platen gaan we hem doen, hè? De 3 in 1. Muziek op de vrijdagmiddag bij CFM. Joh, de tambourine en high under the moon. Ja, Albert Young, hij gaat eraan komen. Hè? De 3 in 1 van Bob Dylan. We hebben drie nummers van hem uitgekozen. Kan je er wat over vertellen? Uh, nou ja, er dat was, dat, dat was één uh, nummer wat ik maar niet kon contrasteren. Maar goed, hij heeft zo'n gigantisch oeuvre. Dus, ik, ik vind het op zich al wel verrassend dat hij, de, dat hij de Nobelprijs voor de literatuur heeft gewonnen. Maar... Is wel eens een keer, ja, hij heeft zoveel teksten en zoveel uh, songs gemaakt. En met diepgaande teksten, vaak over de, over de oorlog, de onzin van de oorlog... en uh, nou, vele, vele andere. Maar ik was, ik was echt op zoek naar één en die kon ik niet meer vinden. Maar dankzij de Nestor van ZFM Lunch, onze collega Ruud Jansen... kon ik hem wel, gisteren wel vinden. Dus als derde komt hij aan de beurt en dat is het nummer Things Have Changed. Verder ken ik hem nou ja, natuurlijk ook nog goed van het Concert voor Bangladesh. Dat was ook een geweldig optreden van hem... Dus uh, de 3-in-1 Bob Dylan vandaag. Hij gaat eraan komen. Bob Dylan. 3-in-1 little Just like a little girl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 I'm a gallows with my head in the news Any minute now I'm expecting on him to break loose People are crazy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 Under the bridge, a lot of other stuff too. Don't get up, gentlemen. I'm only passing on through. People are crazy, times are strange. I'm locked in tight. I'm out of range. I used to have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 Ik zie een grote grijs op je gezicht, Albert jan ja, ik heb het eerste, eerste nummer van Bob Dylan... en het tweede, derde nummer van dan heb ik de koptelefoon maar even op, opgehouden. Ja, heerlijk, hè? Nou, dat zijn prachtige klassiekers, hoor. De 3 in 1, je hoort hem bij Zandvoortlunst. Dat was inderdaad Bob Dylan. Ja, we zijn een klein beetje te laat. We worden ontslagen, maar tijd voor het nieuws. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Albert Jan. Terug naar woensdagavond. Een jonge Duitse toerist is woensdagavond aangereden... door een auto op de burgemeester van Alphenstraat. Het ongeval gebeurde even na zes uur... op het Zebrapad ter hoogte van Centerparks. De jongen is door ambulancepersoneel nagekeken... en voor lichte verwondingen behandeld. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis... En bijna gelijktijdig vond er een ander ongeval plaats in Zandvoort. Op de Zandvoortse Laan werd een man in een scootmobiel aangereden. Op de rotonde bij Nieuw Unicum werd hij in zijn scootmobiel aangereden. Ook deze man bleek geen letsel te hebben. De politie heeft de man in de scootmobiel teruggeëscorteerd naar het Nieuw Unicum... waar hij verder werd behandeld. En ook donderdagochtend aan de Oranjestraat is donderdagochtend vroeg... de verbouwde DK-markt geopend. De openingshandeling werd door vrijwilligers van de KNRM station Zandvoort verricht. De vrijwilligers van de KNRM zijn bekende gezichten in Zandvoort. Het hele jaar staan ze paraat om bij calamiteiten op zee in actie te komen. Afgelopen donderdag rukte het team uit, maar niet voor een spoedgeval. De vrijwilligers kwamen met hun truck en een rubber reddingsboot voorrijden bij de vernieuwde DK-markt. Vanwege de verbouwing was de winkel enkele dagen dicht. Ik ben blij dat het resultaat van deze opfrisbeurt. Het winkelmeubilair is vernieuwd en de indeling is aangepast, Al dus vestigingsmanager Kevin van IJsselmuiden. Samen met de KNRM'ers werd door hem een lint doorgeknipt.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 Een Zandvoortpas voor inwoners met krappe beurs. In de Zandvoort telt iedereen mee. Niet voor iedereen is dat even vanzelfsprekend. Vanaf 1 oktober zijn er dan veel meer regelingen beschikbaar... voor inwoners met een krappe beurs. U kunt denken aan een tegemoetkoming voor huiswerkbegeleiding... een extra tegemoetkoming voor brugklassers voor het schooljaar 2016-2017... en de Zandvoortpas. Met de Zandvoortpas is het ook veel gemakkelijker om de regelingen aan te vragen... Heeft u een uitkering of zit u in het schulden, schuld, schuldentraject... dan hoeft u de Zandvoortpas niet aan te vragen... u ontvangt hem uiterlijk voor het eind van de maand automatisch thuis. Voor meer informatie verwijzen we u even naar de, de website van de gemeente Zandvoort. Ja, er gebeurt weer heel veel in Zandvoort. En wil u het nieuws blijven volgen, download dan de CFM-app. CFM Zandvoort, weer, weer. Ja, dan gaan we eens even kijken wat het weer de komende dagen gaat doen, Albert-Jan. Ook op deze vrijdag draaide het om buien. En bij buien is lokaal onweer mogelijk. De wind waait uit het noorden en is overwegend matig van kracht. En de temperatuur stijgt naar een graad of 12. Vanavond en de komende nacht is het wisselend wolken En er is nog altijd een buienkans. De wind wordt noordoosten en is overwegend matig van kracht. En de temperatuur daalt naar een graad of 6. En weer verwachting voor het weekend. Morgen blijft het droog en zijn er flinke periode met zon. De oost tot noordoostenwind neemt af naar zwak. En de temperatuur stijgt naar ongeveer 10 graden. En tot slot, zondag is er ook veel zon... en bij een zwakke tot matige oost- tot zuidoostenwind... stijgt de temperatuur naar een graad of elf. Aldus Rico Schreudel. Wil je het weer nalezen? Nou Ga dan naar ricoweer.nl... of kijk ook eens op meteopagina.nl. Lekker weer dus. Dat was het weer. Zie het voor. Ja, ik heb vrijdag in mijn hoofdje. Jawel. Monday morning is zo bad. Everybody seems to like me angry. Coming Tuesday, I feel better Vrijdag, dat betekent voor iedereen eh, die nog geen herfstvakantie eh, heeft eh, mogen beleven, ja, weer weekend en weer lekker vrij, twee dagen lang, maar liefst. Hier is Flex. Ja, dat was uh, Flex, <laughs> ja, de, de nieuwe single van uh, Fifth Harmony. Jawel, is, uh, we zijn hem helemaal vergeten, hè? Nee, we zijn helemaal vergeten. Jawel, jawel, maar hij moet eraan komen. Jou, uh, jouw liedje, die wilde horen? Ja, het liedje van de Sidekick. Het liedje van de Sidekick op CMM Zandvoort. Baat, het liedje hè? van de Sidekick, heerlijke Jan, oh, goede keuze. Ja, Silo dus, ja, uh, Green <laughs> in uh, Daryl Hall, inderdaad. In en John Oates, hij kent 'Come For That'. Ja, de oude single dus van uh, Daryl Hall en John Oates in een uh, ja, in een uh, live versie samen met Silo uh, Green, heerlijk genieten. De vrijdagmiddag uh, van CFM en het zonnetje schijnt heerlijk buiten. En, uh, ja. Er zijn uh, toch wel een uh, aantal activiteiten vandaag. Gaan we straks trouwens uh, aandacht uh, besteden. Alles wat er uh, dit weekend gaat gebeuren. In ieder geval uh, voetballen de heren van uh, Zandvoort 1. Die voetballen thuis, hè? Thuis tegen, tegen niemand minder dan Amsterdam 1. Amsterdam 1. Nou, die wedstrijd die gaan we morgen in de gaten houden. samen met Jop van Es bij Zandvoort op zaterdag. En gelukkig is er een beetje gaan liggen hier in Zandvoort. Maar die is wel Winnie van die Association. De lunch gaat de beter smaken met ZFM op de achtergrond. De van lunch bij je tot aan 2 uur vanmiddag. En je hoort de association uit de jaren 60 met Windy. Ja, er komt nog veel meer betere muziek aan hoor. Dus lekker blijven luisteren naar je eigen lokale omroep ZFM. Ook naar het nieuws en weer van 1 uur. They say we're young and In Zandvoort en dan deze muziek erbij. Door de Pieter Allen en I go to Rio de Janeiro. Nou, wij, het Young, blijven gewoon in Zandvoort graag. Tot zo net nieuws. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104,5. En in de ether op 106,9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van.